Door Al Negens met het NOS-journaal. Een vertrouweling van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is onderweg naar de Verenigde Staten. en gaat waarschijnlijk in New York praten met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo. De ontmoeting volgt kort op het afblazen van het topoverleg. tussen president Trump en Kim Jong-un komende maand in Singapore. Trump haakte af, maar hield de deur wel op een kier. En ook Kim liet doorschemeren dat hij de ontmoeting nog steeds graag wil. De Noord-Koreaan die nu onderweg is naar de Verenigde Staten. is een controversiële figuur.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 De migranten worden nu verspreid over zo'n twintig tijdelijke opvangplekken. Daar wordt hun identiteit gecontroleerd en gekeken naar de asielstatus. De Belg, die gisteren in Luik twee agenten en een voetganger doodschoot... had de avond ervoor een oud-gevangene doodgeschoten. Dat heeft minister Jan Bon van Veiligheid bevestigd. De oud-gevangene, man van dertig, werd in zijn huis in marchand famen gedood. De schutter die zelf op verlof was uit de gevangenis... zou nog een rekening te vereffenen hebben met het slachtoffer...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 Ja, ze zijn we al in het laatste uur, Ricardo. Ja, ja, het gaat hard. Het schiet op. Ja, we hebben ook nog even gewisseld. Want ja, je komt net even van buiten, want er was tijd voor een pafke. Dat moet ook gebeuren. Ja, dat moet ook gebeuren. Um, goed, maar er wordt natuurlijk ook driftig gevoetbald. Uh, schoten tegen Bloemendaal. En daarvoor zit Tjerk uh, de Blauw uh, te kijken. Tjerk.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 Uh, ik, denk, ik denk het. Ik denk het, ik denk het. Volgend dat jaar wordt hij natuurlijk trainer. Uh? Volgend ja, jaar wordt uh, Tom uh, de trainer. Ja, klopt helemaal. Oké. Okay. Um, Dank je voor. Dat, ik ja. nou, maar dat betekent op dit moment dus dat ze de na-competitie in zouden gaan met de virtuele stand zoals hij nu met al die wedstrijden is. Ja, inderdaad. Oké, okay, helemaal goed. Tot, nou, Jerk, uh, dan zeg ik alvast proost. Ja dankjewel, dat zal wel lukken straks. Het tweede van ons is kampioen geworden, dus dat wordt een aardig. Auw, oh, er zit nog een feestje in het pad. Dus je hoeft je geen zorgen die gaan, te maken. En die gaan, die gaan naar de eerste klasse toe. Oh, nou, dat is Kijk, nog mooier in, in ieder geval. Ja. Goed, check. Uh, dankjewel ja, goed. weer voor je bijdrage. Okay. Dat was hem. Um, ik, ik, ik zit even nog hier met een, met een, met een, met een speellijst voor mijn snuffert. Maar ik zal wel gewoon er iets in gaan mappen. Denk oh ja, je ja. Klopt erin. Oh, dat is, oh, dat is, Dat vind ik ook wel even leuk. Genuine Mr. Phony. minuten over vier. De meeste ja. wedstrijden lopen op een einde. Ja. Ik, heb, ik heb een uitslag voor je. 1. <laughs> ja. Ik denk wel meer. Ja? Nou, DSK Zwanenburg 0-9. Ach, kleine geitje. Wat heb jij Dat nog dan? Um, nou, ik heb uh, zo'n zo beetje de um, uh, helft, denk ik. Uh -huh. Waterloo tegen Dio is geëindigd in 0-3. Uh, DSK Zwanenburg heb je net al opgenoemd. DSS RCA is geëindigd in 4-2.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 Direct al kreeg hij van zijn ploegleiderswagen champagne. Daar werd afgebreid gedronken. En dat is de ik, reden dat ze Ik zou bijna zeggen: Nou, alleen nog ja, één keer even met het <laughs> uh, mest erop en uh, 40 seconden dichtrijden. En ik uh, geloof dat hij dat wel kan, uh, ja, nog in zo'n ja, laatste vlakke rit. Dat, dat kan hij zeker. Um, goed, uh, dan nog even in de straten van Monaco. Ja, want, want daar heb is het ook heb nog. Daar heb ik een vraag over. Ja. Uh, uh, ze hebben nog niet gewisseld.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 Want uh, wat bannenmanagement uh, betreft, is we stappen daar altijd een heer uh, en meester in geweest uh, binnen de Formule 1. Dus in die zin uh, denk ik uh, dat daar nog uh, wel het uh, nodige van uh, te verwachten valt. Uh, Gasly is uh, nu degene die uh, bij de Nederlander op zijn staart uh, zit. En daarachter zit, uh, of ja, daarvoor rijdt Alonso nog. Hij zit uh, met als iemand je die gewoon. Uh, ja, tuurlijk, als hij ja. die... wat gekraakt wordt, dan weet hij <laughs> dat het uh, komt.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 Mensen denken van wat gebeurt er allemaal in die studio? Denken, uh, slechte techniek, allemaal daar. Het ja, nou, ja, ja, kraakt dat, er van... altijd mee. Ja. Dus... O, als er iets kraakt, dan is het. Of inderdaad, zak je van de strook. Ik heb nog of... één ding. En anders uh, de knieën. Uh, nee, nee. Ik heb het nog. Ja, precies. De knik in de knieën. Ik, uh, er is ook nog een zaalvoetbaltoernooi aan de gang in uh, Zandvoort. Ja, leuk hoor. En uh, Martijn, die wist het wel. Want dat heb ik vrijdag uh, verteld. Uh, maar komende woensdag komt het. Uh, ja, het keurkoers van de spits, van de spitsen, of de doelpuntmachine van de SV Zandvoort in actie. Die zitten bij elkaar in één team. En die komen woensdag bij elkaar. Dus dat is Kastevries, Vries, uh, Bud Water, um, op Alberg en Jesse Haan. Die spelen allemaal met z'n vieren in één clubje. En uh, ze doen het goed. Dus. Ja. Is dat hetzelfde zeggen? toernooi als uh, wat volgende week gespeeld wordt? Dit is het grote zaalvoetbaltoernooi wat altijd uh, in de zomer wordt uh, gespeeld. Ja, want en, uh, de voetbal All-Stars komen volgende week uh, volgend weekend ook in actie. Oh. Uh, op de opening. Volgende, heet dat het Hanny Schaftoernooi? toernooi of is nou, dat, nou, weer dat een weet andere. Ik niet, dat weet ik niet. Uh, uh, uh, ik nee. Maar één ding, ik uh, moet nog even de actualiteit. Verstappen is net binnen geweest voor vers rubbel, Rubber. En, en die ligt nu Rubel. op de elfde plaats. Maar toch Twee mooi, plaatsen ja. ingeleverd. Ja, maar logisch, dat is logisch.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 Say a little prayer But oh, oh, oh, oh. If the answer isn't fair, then call on me, call on me. When you need somebody call on me. When you can't stop the tears from falling out oh. Wat ik in de Giro, is dat als die man dan uh, die Vroem achterin uh, aan de champagne zit te lurken met zijn ploegleiderswagen. Ja, maar ik zie nu een onderontje tussen Dumoulin ja. en Chris Vroem samen. Dus maar uh... ik vertel je dat Dumoulin heeft wel even virtueel weer in het geel gereden heeft, want achterstand was meer dan een minuut na het zuipen. Ah. <laughs> maar dus goed, ze uh... zijn er weer bij elkaar. dit <laughs> ja. uh, gezellige kwetsen saampjes. Ja.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 En uh, Spanenwoude. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wat nee? Spanenwoude VVA is in 3-4. Heb ik net al. Uh, oh, wacht overgeven. even. Daarom is Celeste al weg. Ja. Red niet op. Is het, dan, dan zat je ja. nou net toevallig met het zakje te spelen. En, ja, of met je... zijn telefoon, dat kan ook. Ja. <laughs> ik, heb wel, ik heb wel nog een paar nieuwe uitslagen: <laughs> um, namelijk OG BSM is schijnrichting 1-4. <laughs> Proost. Uh, ja. Nou, HBC heb je net genoemd. En Geinburgia tegen Geel-Wit. Geel-Wit vorige week al kampioen geworden.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 Het is niet over dat je soep eet vandaag. Nee, dan heb je echt, nou ja goed, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Nee, maar ik ben bang dat die gewoon van tafel af stuit. Ik vind het trouwens hier heel erg bijzonder. Twee Renaults met een Red Bull erachter. Dus dat ziet er erg spannend uit. Het gaat over de achtste plaats in deze wedstrijd.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 Sisters and all my brothers, you ain't gotta do it for the numbers, just do it for you. Yeah, you gotta do it for your own. No, like I do, they ain't gonna call it like I would. Like I, would. I put my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 niks een aantal jaren uh, gehad hebben over uh, de jeugdopleiding beter uh, neerzetten. Dan heb ik ook uh, aangegeven dat je dat je ongeveer tien jaar wel bezig bent om dat goed te poten te hebben. Absoluut. Maar we zijn nu vijf jaar onderweg en uh, ja de exponenten spelen nu al in het eerste. Uh, de drie uh, jongens die eigenlijk nog in de jeugd horen te spelen, maar inmiddels al uh, al bij het eerste spelen en dus daar nog goed zijn dat we dat de kampioen zijn geworden. Dus uh, de, de vruchten die worden inmiddels al afgeworpen en uh, de bedoeling is dat we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 Nou, ik moet zeggen, dat is inderdaad wel een, een, een dingetje geweest. In het verleden speelden we ijs op, op gras. En ja, de eerste seizoen zelf was dat altijd wel prima. Maar de tweede seizoen werd dat uh, best wel lastig. Nou, ik ben een, uh, een exponent van de ais Ik heb als jeugdspeler uh, bij ijs gespeeld. Mm -hmm. En uh, ja, dan word je uh, in de tijd dat Kruif uh, laten we zeggen, 72, 73, 74 de, de toon zetten bij ijs. En in die fase ben ik, uh, was ik speler bij ijs En dus...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 de, de, de mensen die, die ken ik allemaal. Dus ik ben toen uh, gebeld door Alois Wijnker. Ja. Toen de tijd de hoofdjeugdopleiding bij uh, AZ, inmiddels bij de KVP. En die vroeg ook van uh, kunnen we eens een keer praten. En nou, die heeft toen het uh, technisch jeugdplan wat ik geschreven heb, uh, is er niet zo'n uitje. We willen heel graag met drie uh, als drie -sterrenvereniging samenwerken. Want uh, ja, dat ziet er gewoon uit zoals een BVO eigenlijk ook werkt. Ja. Dus ja, wat dat betreft uh, staat het gewoon hartstikke goed op de rails. En uh, voetbaltechnisch hebben we gewoon alle kennis in huis om, uh, om, om stappen te maken. Is het, is het een bewuste keus geweest om Jasper Ketting te halen en, en jij weer terug alleen naar de jeugd? Willen jullie vanuit die jeugd echt die club omhoog uh, sturen? Nou, daar zijn we nu natuurlijk al bezig uh, mee bezig. Ik, ja, die, die vraag kan ik natuurlijk als, uh, als trainer en wij niet, niet beantwoorden. Dat is de vraag om de moeten doen.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 Ja, De man zit er heel betoog te houden en wat zit. Ja, ik e, ik zit eh, eh, eh, Ga jij maar weer met een zakje eh, <lacht> van, van lege strafwafels zitten te lezen. Ja, dat is op. Goed, dat, dat is op. leeg. Nou, oké. Okay. Uh, nou, wat wel <lacht> maar, belangrijk wat is. Wat, wat, kijk, als we nu naar het fietsen kijken, dan zien we alleen maar een aantal heren die uh, voorop rijden en er gebeurt ja. ook niks. Voor de dus. Ik ga nog zeggen, daar, daar gebeurt ook niks. Maar wel wat uh, is gebeurd natuurlijk vandaag. Dat is op de Arnhemse, of tenminste Haarlemse omgeving op de voetbalvelden. Ja. Uh, maar iedereen wil natuurlijk zo meteen weten wie gaan wij treffen in die na-competitie. Dat is misschien wel een hele interessante vraag. Ben je, ben je er al uit? In En die of niet? valt te beantwoorden? Doe Martijn.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 en daar vind je alle schema's van de na-competities uh, ja, ik, ik, wel ik heb, zo ik, belangrijk. Ik heb nu even niks uh, te melden. Want uh, kijk, anders niet. krijg ik de commentaar van uh, de eminente de Grijs hier uh, <laughs> rechts van mij. Die zegt Zit daar iemand op te wachten? Uh, nou, nee. nee. Dus ik uh, hou nee. mijn mond op. Ik hem, <laughs> <laughs> Luistert u naar. En uh, ik denk het, het enige dat je nu kunt doen, Rick. Muziek. Muziek? Komt eraan.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 But now it's a to Zo, zijn jullie weer een beetje rustig, jongens? Want jullie lijken verdomme geer en goor wel met z'n tweeën. Ja, had, had dat meisje dat net zongen over jou, of niet? Ik heb geen idee. Wat dom, dan ging dom, het? dom, dom, dom, dom. Oh, Hennie die is even een paar minuten niet bereikbaar, jongens. Uh, microfoon <laughs> drie gaat uit. <laughs> zo jammer weer dit. <laughs> zo, zo jammer dit. Nou, dan missen we in ieder geval het nietzeggende commentaar wat er in de Giro gebeurt. Want ja, eh, nee, nu zitten de paarse truithager <laughs> en de russe Die zijn nu met elkaar aan het converseren. Dus uh, maar ja, dat uh, boeit ook niemand denk ik. Belangrijkste nieuws van vandaag. Nou, Arangsten Arangst. Arangst Rus kansloos onderuit in de eerste ronde Roland aan de karos.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 Uh, uh, ja, van ja. een van Liverpool, bedoel jij uh, ja. dan of niet? ja. ja. Uh, maar goed, uh, daar... We uh, nee, hebben het nog helemaal niet behandeld ook, hè? Nee, maar ik, is er is ook verder niks te reden. Trou trou trouwens, en ik... Waarom uh, Nou ja, zeg het maar. Nou, nou, ik, waren uh, het een mooi doelpunt of niet? Ja, prachtig. Ja, uh, ik kwam trouwens nog een artikel tegen uh, in een van de landelijke ochtendbladen gisteren. Uh, dat was een... Uh,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 Daar valt ook geen spel tussen te krijgen. Ja, Max zit nu die Duitse, die Hülkenberg, continu onder druk te zetten. Maar ja. hij krijgt gewoon geen kans om er langs te gaan. Nee, en uh, zeker ook naar wat jij net hebt gezegd over de waarschuwing... die over de boordradio werd geroepen van team uit richting Verstappen... Van dat hij een beetje op moet letten met de inhaalacties...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 See you again. Let me tell you when I see you.